Freddy van met het NOS Journaal. In Nederland heeft de overheid tot nu toe 49 paspoorten ingenomen. In 41 gevallen wilden mensen naar bijvoorbeeld Syrië of Irak vertrekken om zich aan te sluiten bij de jihad. Bij de andere acht is het paspoort ingetrokken om te voorkomen dat ze terugkeren naar Nederland. Van 30 mensen is de uitkering stopgezet en van 12 mensen zijn alle financiële tegoeden bevroren. Dat gebeurt als er sterke aanwijzingen zijn dat mensen betrokken zijn bij een terroristische organisatie. In Hongkong heeft de politie traangas ingezet tegen betogers. Duizenden mensen, vooral studenten en activisten van de beweging Occupy Central, blokkeren straten bij het regeringscomplex. En ze willen ook het zakendistrict platleggen. De betogers eisen politieke hervormingen. Ze willen dat China zich niet bemoeit met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2017. De bestuurder van Hongkong noemt de protesten illegaal. Bij de vulkaanuitbarsting gisteren in Japan zijn zo goed als zeker 32 mensen omgekomen. 31 vermisten zijn vanmorgen gevonden op de helling van de vulkaan. Volgens de Japanse politie vertonen ze geen teken van leven meer. Officieel is hun dood nog niet bevestigd. Een eerste dode was gisteren al geborgen. Zeven mensen zijn vanmorgen gered. De uitbarsting gisteren van de vulkaan Ontake kwam totaal onverwacht. De regering in Servië heeft vannacht besloten dat een demonstratie voor rechten van seksuele minderheden in Belgrado vandaag mag doorgaan. De laatste Gay Pride was in 2010. Er waren toen hevige rellen en daarna verbood de overheid de optocht. Vandaag lopen de deelnemers onder massale politiebegeleiding 750 meter door het centrum van de hoofdstad Belgrado. Tegendemonstraties zijn verboden. De Keniaan Dennis Kimetto heeft in Berlijn het wereldrecord op de marathon verbeterd in een tijd van 2.02.57. En dat is 26 seconden sneller dan het oude wereldrecord. Dat stond op naam van de Keniaan Kiepsan, een jaar geleden gelopen, ook in Berlijn. Het weer, bij tijden zonnig, sluierwolken ook, droog en 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journe. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen Den Haag Centrum en Den Haag Malieveld. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het levert een file op van 3 kilometer. Het verkeer kan omrijden via Leidsendam over de N14... maar komt wel in de file daar. Daar staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Notice the pain. And love is an anchor that won't let me go. I reach out to hold you, but you're pushing me away, and you hold. Goedemiddag, even na twee uur een hele goeiemiddag, Zalvoort. En welkom bij Zalvoort op zondag bij CFM. En als eerste plaat naar het nieuws en weer voor twee uur hoor je de single uit de jaren negentig. Een van de meest populaire platen wat mij betreft in ieder geval uit de jaren negentig. De single van Curtis Tigers en I Wonder Why. Nou, hij zit weer tegenover mij, net als op de zaterdag. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars. Ja, wederom drie uur live. Vanaf de Tolweg 10A ZFM op deze zonnige zondagmiddag. Mooi weer on hè? Onze weerman had toch weer gelijk. Hij prikte weer doorheen het zonnetje. Helemaal goed. He dat met het Festival. Helemaal leuk. Het Chantikor Festival dat momenteel in het centrum van Zandvoort plaatsvindt. Onze verslaggever Hans Wassenaar is naar de opening geweest in Nieuw Unicum. En was aanwezig op het Kerkplein. En heeft daar twee maal een verslag van gemaakt. Daar gaan we straks naar luisteren. En uiteraard volgen we de DTM, want die is om half twee gestart op het circuitpark Zandvoort. Om kwart over twee gaan we voor het eerst schakelen met onze verslaggever, aldaar Willem van Densen. En die gaat ons bijpraten over de stand van zaken. Het is momenteel voor de tweede keer dat er weer een safety car in de baan is gekomen. En kwart over twee horen we daar meer over. Uiteraard vergeten we ook niet de vaste onderdelen zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want zowel vanmiddag als volgende week zijn er weer van allerlei mooie activiteiten... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dan kan u gelijk even meeschrijven. Half drie het weerbericht. En om half vijf hebben we natuurlijk het vaste item het dier van de week. En die luistert naar de naam Vloy. Het gedicht van de week. Op vele verzoek in de herhaling het Duitse gedicht... Uber Wolken, dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u verder ook nog de Ryder Cup... die momenteel verspeeld wordt op Glen Eagles. En dan hebben we het over golf, daar gaan we u over bijpraten. En uiteraard, als we nog tijd hebben, volgen we ook de eredivisie vandaag. Ja, we krijgen dus, het lekker druk. We krijgen het lekker druk, dus ik zou zeggen... laat uw, zender mooi, uh, uw radio mooi op 106.9 staan... en geniet van drie uur heerlijke live radio vanuit Zandvoort. En over druk gesproken, gisteren in het centrum. Oh, wat een feest, hè? Oktoberfest op het Raadhuisplein en afloop in de diverse kroegegeerd feest. Gewoon lekker door hoor. Nou, we hebben er met z'n allen van genoten. Dank aan de organisatie. Hier is een uh, dance classic van Den Hartman en Relight My Fire. Even de voetjes van de vloer he, op de zondagmiddag bij CFM. Lekker zonnig weer in Zandvoort en heel veel gezelligheid. En niet alleen in het centrum van Zandvoort, maar ook spanning en gezelligheid alom op het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want daar is juist om half twee, jawel, gestart de race van de DTM. We schakelen live over naar Willem van Dezen die daar ter plek is. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, je zegt dat al, Rob. De race start gestart om half twee, een race over 44 ronden. Inmiddels hebben we daar 22 van gehad. Rondes met spektakel al om. Bij de start was het Marco Wietman, de huidige kampioen, kampioen van dit jaar, die beter was, weg was als de man op uh, pole position, uh, Mike Rockefeller, en ook uh, weg leek te rijden. Het kwam uh, Rockefeller toch weer dichterbij en toen werd de race na vijf ronden ja, achter de safety-card vervolgd, omdat een uh, illustere naam in de uh, TDM zelf, de naam Tan B. Uh, Tan B, uh, die dus in de kastje zodat het heel veel achter de 70-kar tegen Ja, we verder. Toen hebben we zojuist de 70-kar Omdat de 13-kar de eerste de van vorig jaar, een tikje van de Dus voor Daniel Jonker Bella. hebben we de voor die Ja, Willem. We kunnen je bijna niet verstaan door het geweldige geluid van die DTM-auto's. Ja, ik kan niet vragen of het minder geluid kan maken. <laughs> dat gaat niet lukken, hè? Maar goed, misschien dat je me nu wat uh, beter hoort. Ik ga je even de Leiding. aan de leiding. voor Rothenburg, tweede Jamie Thien en derde Timo Scheider. En die rijden alle drie in de Audi. Audi die nog geen overwinning gehaald heeft dit jaar en uiteraard de alle kansen om het hier op Zandvoort-Velden te gaan doen. En, uh, nog dus, even uh, een stelle vraag, waarom is die Witman die, wit man, die is er tussenuit? Is hij met bandenwissel? Die is inmiddels in de pit geweest, de Audi's uh, moeten dat nog gaan doen. Uh, er is één verplicht, dus pitstop. Uh, Witman heeft dat uh, inmiddels gedaan, maar op de baan uh, was hij ook al verslagen uh, door uh, Rockefeller en uh, okay. Nico uh, Müller. Maar die gaan zo dadelijk ook nog pitten. En dan uh, gaan we kijken hoe het verder gaat in deze race. Ik uh, Probeer het even gauw af te maken. Want... Ja, ja. Gaan we weer met de herrie verder. Oké, okay, we komen om kwart voor drie weer bij je terug, uh, Willem. Ah, Oké, okay, okay. geniet ervan. Dat was Willem van deze live vanaf het circuit. En hier is Bruno Mars. Ja, en als je dan het begin van deze plaat hoort, dan denk je meteen aan een andere plaat hè, uit de jaren 80. Der Hol en John Oates. En uh, ja, dit was een uh, cover. Daarop de Simpli Reds en de Sunrise. Nou, de zon schijnt lekker in Stanford. Goed voor het Chantiloren Festival. Dat vanmorgen om uh, half elf uh, is begonnen en het wel in een nieuw unicum. En dat het nog duurt tot half uh, zes uh, in later in de middag. En uh, Hans Wassenaar was voor ons uh, aanwezig bij de opening uh, in Nieuw Unicum. Het is nu kwart over tien en ik zit uh, hier in de hal van het Nieuw Unicum. In de Unicum wordt straks het Chantico festival geopend officieel. Daarna gaan we terug naar Zandvoort waar een, ja, waar een hele hoel, uh, gezelligheid zal zijn. En waar een, uh, een hoop Chanticoren op zullen treden op verschillende locaties. We krijgen straks een optreden ook van, uh, van een Chanticoor hier. En ik denk dat het uh, best wel een, uh, een gezelligheid zal worden. Hartelijk welkom in Zandvoort. Hartelijk welkom in Unicum. Het is voor de zeventiende keer dat we hier een Shanti en zeeliedenfestival organiseren. Het is voor de zeventiende keer dat wij gebruik maken van de gastvrijheid van David en van Unicum. Mag ik een hartelijk applaus voor deze geweldige ontvangstruimte. Dank u wel. We zullen het verder, eh, moet alles bekend zijn. Verder eh, wil ik u nog even attent maken op het feit dat we hierna, als het optreden van eh, dit fameuze koor, het staande tuig, geweest is. U zich meldt op het Raadhuisplein in Zandvoort voor de samenhang. Ik heb de wethouder Cultuur al eh, mogen ontmoeten. Die is hier en die zal ons straks daar toespreken, waar we de samenzang hebben. En voor de rest. Wens ik u heel veel plezier en een fantastisch fijne dag. We hebben een zuidoostenwind en het wordt 23 graden. Ja. Ik... Veel plezier. Het Shanti-Kore-festival gestart dus in Nieuw Unicum. Woorden ze juist van de collega Hans Wassenaar. En erachteraan de Pollensjongens. Ook die treden vandaag op in South Forge. Momenteel om tien, tien voor half drie zijn ze te bewonderen. Tot tien voor drie op het uh, Kerkplein bij Café Koper. Daarna verhuizen ze naar het Gasthuisplein. Alwaar ze om tien over half vier wederom uh, gaan zingen. En last but not least... Uh, uh, even kijken... Oh nee, ze zijn begonnen om 1 uur bij Beach Club 10. Dus nu te bewonderen de pollesjongens café, bij Café Koper en daarna op het Gasthuisplein. Voor het vo volledige programma verwijs ik u even naar www.vvvzandvoort.nl En daarmee werd het precies half drie tijd voor het weerbericht. Het hoge drukgebied uh, Irina trekt geleidelijk verder naar het oosten... en zorgt bij ons voor een zuid- tot zuidoostelijke stroming. Met aanvoer van geleidelijker drogere lucht. De zon schijnt, maar de zon wordt wel gehinderd door sluierbewolking. Het blijft in ieder geval droog in onze regio en er waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur loopt in de regio op naar maximaal 21 graden. En dat zou, een warm, dat zou warme dag nummer 100 betekenen voor onze regio. En wat betekent dat voor Zandvoort? Vandaag hoge, sluier, hoge sluierbewolking met een meest wazige zon. Zwakke zuid- tot zuidoostenwind. Maximumtemperatuur in Zandvoort vandaag 21 graden. Gaan we naar de maandag. Allereerst hebben we wolkenvelden en in de middag opklaringen. Er staat een zwakke zuidwestenwind en de maximumtemperatuur loopt maandag uh, op naar plusminus 20 graden. Dinsdag hebben we veel zon. Eerst kans op mist of nevel en weinig wind. Maximum temperatuur op dinsdag plus- minus 22 graden. De vooruitzichten? De komende week rustig nazomerweer... Na met middagtemperaturen tot ruim boven normaal en geregeld zon. De normale middagtemperatuur in het jaargetijde voor Zandvoort is circa 18 graden. En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand is altijd nog... 18 graden. Al dus, Lex van Horen, de weerman die even op winterslaap gaat, uh, Albert Jan. Zou hij al slapen, denk ik? Ja, nee, die nee. zit uh, lekker te luisteren. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, welkom. Lex. <laughs> nou, wil je het weer uh, nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl En hier is Sharon Brown. That's We zaten weer even in een discotheek deze zonnige zondagmiddag bij CFM. Met de single van Sharon Brown, Jordan I'm Specialized in Love. Het is tijd om te kijken naar de wedstrijden van de eredivisie. We gaan beginnen met de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. En het was al een doel, dat doelpunt festijn, kan ik bijna wel zeggen. Uh, laten we beginnen met FC Dordrecht ontving Vitesse. En dat werd 2 6 U hoort het goed, 2-6. En dan gaan we naar ja, de wedstrijd van Ajax. Hè? Nak Breda tegen Ajax. Daar is het 2-5 geworden voor Ajax. Dan Pek Zwolle tegen, thuis tegen Heracles Almelo. Een, ja, laten we zeggen een, een derby der uh, oostelijke landen om het zo maar te zeggen. Pek Zwolle 4, Heracles Almelo 2. En dan gaan we naar Coed Eagles tegen Feyenoord. Nou, een hele goede dag voor Feyenoord. Want ze wonnen die wedstrijd met vier punten verschil. Dus 0-4 werd de eindstand voor die wedstrijd. Ado ontving AZ in Den Haag. Dus dat was een spannende wedstrijd, want de einduitslag was 2-3. AZ, dus met de volle winst weer terug naar Alkmaar. En dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. De eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld om half 1 vanmiddag gestart. En inmiddels ook afgefloten de wedstrijd Excelsior tegen SC Cambuur. Daar werd het 1 tegen 1. Dan gaan we naar wedstrijden die om half 3 zijn begonnen. Lies, die zijn net onderweg. Maar er is al gescoord bij FC Twente thuis tegen FC Utrecht. FC Twente staat op 1-0 voorsprong tegen Utrecht. En dan gaan we naar FC Groningen, Albert Jan. Dat, tegen, is Dat is net weg. Tegen Willem II. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. Maar er kan nog heel veel gebeuren. En om, ja, en om kwart voor vijf de kapper van de dag... Heerenveen ontvangt thuis PSV. We houden de wedstrijden van de Eredivisie voor je in de gaten. We het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ik ga er even kijken, want we hebben een nieuwe website. CFM heeft een nieuwe website, zeker de moeite van het bekijken waard. geweld zo op de zondagmiddag, hè? Je kan helemaal geen kwaad zo op z'n tijd. Door de de eendagsvlieg uit de jaren zeventig. De knek was dat en my Zo ik gaan we weer naar het circuitpark zo voort naar racereporter Willem van deze het vervolg van de DTM die dus vanmiddag om half twee gestart is op het circuit. Maar hier is nog even een hele mooie Nederlandse plaat van Edsilia Rommelie. Nederland was cool. Het komt van de CD, uit mijn de singel, hemo en aarde van Edcilia Romlin. TFM Race Radio, Pit Report. Ja, en voor de tweede keer vandaag schakelen we live over naar het Park zover naar Willem van Dessen. Het vervolg van, allicht, een spannende dtm race Willem. Ja, zo kunnen we hem zeker wel noemen. Spannende dtm race. dtm race uh, die gepland 44 uh, ronden, dat gaan we niet halen, want er is ook een uh, tijdslimiet. En... Martin Tomcek, die rijdt in een BMW. Vierde plaats vind toch wel opmerkelijk. Vinden we terug de Italiaan Eduardo Mortara. En een trainer die helemaal achteraan gestart is. Die bezig is met een geweldige race. Hier dus we hebben nog zo'n kleine twee minuten te gaan. Ik denk nog twee rondjes. En dan gaan we zien of het Audi uiteindelijk gaat er na een jaar om wederom een overwinning in het DCM te behalen. Oké, okay, uh, er was zojuist ook weer een safety car situatie voor de derde keer alweer. Uh, uh, dat dat, dat beïnvloedt de race toch wel enigszins, of niet? Ja, ja, ja, dat zeg ik. Ja, dat aantal ronden gaat daarmee omlaag, omdat er een tijdslimiet is. En het veld komt er helemaal bij elkaar. Maar trouwens niet voor de derde keer, maar de vierde keer. Ik ga straks <laughs> een, uh, die we gaan doen. Later uh, gaat er even op terugkomen, want het hele spook komt zo dadelijk weer door. Met een hoog herrie en dan is het toch ongestaanbaar. Oké, okay, geniet ervan. Om kwart over drie komen we voor de, de uit, einduitslag en de evaluatie bij je terug. Uh, hoi, tot hoi. zo, Willem. Ja, dat veld ligt echt heel dicht bij elkaar, hoor. Dus een uh, spannende DTM-race hier op het Circuit Park Zalvoort. Ook spannend op de radio, want we hebben nog heel veel leuk nieuws voor je. En natuurlijk lekkere muziek, waaronder deze van Clean Bandits. We're a miles from we have traveled land and seen. But as long as you are with me, there's no place I'd ride be I would wait forever exhort Zo weer een uh, nieuwe single uit van Clean Bandits, die heet Extraordinary. En dit was dat plaatje daarvoor, hè? I de I be. Ja, we gaan het weer even hebben over het uh, Shantikoren Festival. Want wat is het gezellig in het centrum van South Forge, Met de uh, diverse optredens op de diverse locaties. En natuurlijk hebben we de opening al gehad uh, in Nieuw Unicum. En volgens mij uh, staat de uh, collega Hans Wassenaar, althans stond... Op het uh, Raadhuisplein, over het Jan? Ja, hij is nu gezellig met zijn familie uh, aan het Shantikoren uh, en Zeeliederen festival uh, kijken. Maar hij was uh, voor ons aanwezig op het uh, Raadhuisplein. Of nee, Gasthuisplein was het, geloof ik. Mm. Nou, we, het gaan gaan het horen het, van... we, we gaan het horen we gaan, het horen. we gaan het horen. Een hele goede morgen. Ik sta hier op het uh, Raadhuisplein op het moment. En ik praat met iemand van het koor. Het, als ik het goed zie, het Shantikor uit Almere. Ja. Uh, bent u de, de eerste keer hier? Ja, ik ben de eerste keer hier, ja. En de vraag is: vindt u het leuk? Wat u al meegemaakt, bent u ook net geweest in het, in het Nieuw Unicum? Of? Ja, daar zijn we net geweest en het was heel gezellig met het optreden van het koor daar. Een lekker koffie gedronken. En uh, ja, nu hier weer staan en afwachten wat dit gaat brengen, denk ik. Ja, nou, we hebben in ieder geval heel mooi weer erbij. Ja. Ik, ben, ik wens u heel veel plezier vandaag. Dank u wel. En uh, het gaat zeker lukken. En een hele goede morgen. Ik praat hier met een, een vrouw van een uh, Shanty koor als ik het goed begrepen heb. Mag ik vragen, waar komt u vandaan? Uh, wij komen uit uh, IJmuiden. Uit de Muiden. Bent u de eerste keer hier of bent u al meerdere keren geweest? We zijn al meerdere keren geweest, ja. ja. En wat ik begrepen heb, een vrouwenkoor, dat heet geen chanticoor, hè? Jawel. Jawel. dat wel een shantykoor? Ik heb namelijk op internet gekeken en het heet het viswijvenkoor. Ja, dat, dat noemen sommigen. En sommigen zeggen, denken ook van... Nou, die vrouwen die zingen zo, dat lijken wel viswijven. Maar, maar dat is dus niet zo. We zijn toch echt aangesloten als chanticoor. Ja, dat begrijp ik. Wij heten dus Craze Darling is zo. dat is een mooie naam. En dat is, uh, die naam hebben we gekregen van uh, de vroegere tijd... dat uh, Crees en haar vader schipbreukelingen uh, gingen redden. En ja. daar is een uh, museum in, uh, in uh, uh, Engeland... En ja, daar hebben we eigenlijk... We, we zouden een keer optreden, maar is niet doorgegaan. Dat was wel heel jammer. Maar we hebben wel een uh, heel leuk bootje van een man geweest. Die is naar het museum geweest. Daar hebben we allemaal zo'n heel leuk speldje gekregen. Ja, dus... nou, dat ziet er allemaal leuk uit. Ik wens u heel veel plezier vandaag. We hebben in ieder geval prachtig weer erbij. Oké, okay, succes. We staan inmiddels op het Kerkplein waar over een paar minuten officieel de opening van het Chanticoor Festival zal plaatsvinden met een kleine samenzang. En daarna gaat het helemaal beginnen in Zandvoort. Ik zou zeggen mensen kom naar Zandvoort. Een en al gezelligheid. Het ziet er fantastisch uit hier. Het is heel, heel erg druk. En ja het weer is natuurlijk geweldig. Dus ik zou zeggen laat u eigen niet kennen en kom naar Zandvoort. Zangerezen, lieve dames en heren, gasten van Zandvoort, alle van harte welkom. We zien na een hele lange tijd, dat is twee jaar, zien we de staande tuin weer terug. We hebben voor u nog wat nieuws. We hebben voor u de schappertuintjes, nieuw in Zandvoort. We hebben voor u nieuw in Zandvoort het Irish choir. En de rest ga ik u niet vertellen, want de wethouder moet ook nog wat te zeggen hebben natuurlijk. Ik stel u graag voor aan Gert-Jan Bluis, wethouder Cultuur, lid van het gemengd Zandvoortskoperensemble, Ensemble. En daarna hoort u wel hoe hij er zelf over denkt. Hij mag vandaag geen drank, want hij heeft het hartstikke druk en moet nog vergaderen. Gert-Jan, alsjeblieft. Nou, goedemorgen, ben ik denk verstaanbaar. Ik zal even naar boven lopen, want kan ik iedereen zien. Ja, goedemorgen. Tussen de dames. Uh, goedemorgen allemaal. Middag, Goedemiddag. Ik let alweer niet op. Uh, ik wens jullie allemaal van hartelijk welkom namens het college en de burgers van Zandvoort. En natuurlijk al onze toeristen. Het is druk in Zandvoort. We hebben vandaag ook DTM, dus we hebben wat concurrentie. Maar we zingen ze er allemaal uit. Dus we gaan er helemaal voor. En ik wens alle koren van hartelijk welkom. Van dichtbij en van ver komt u. En dat vind ik hartstikke mooi. Want u stelt u zelf ter beschikking van Zandvoort om lekker met ons te zingen. Dus van hartelijk welkom alle koren. En ook vooral de nieuwe koren. Maar ja, ik ben wethouder. Wethouder van zorg en welzijn. En dat is een hele zware taak in deze tijd. En nou heb ik toch even bedacht. Wat kunnen jullie daarvoor betekenen? Want eigenlijk is zingen heel goed voor de gezondheid. Het is eigenlijk een medicijn voor de gezondheid. Dat wist u wel. Want zangers hebben veel minder last van stress. Hebben veel minder last van lichamelijke ongemakken. U, heeft, u oefent op ademsteun. U oefent uw longen en wat u ook oefent is uw maag en uw lever want zingen maakt dorstig en ik hoop dat u wat dat betreft uh, niet te dorstig wordt dus ik stel voor dat we eerst lekker gaan zingen en dat doen we op vijf podiums vandaag, podia's vandaag. Dat doen we in de haltestraat bij Lauren Hardy, dat doen we hier op Kerkplein bij Kopertje Café Koper, sorry dat ik het verkeerd zeg. Uh, dat doen we op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Op het Dorpsplein bij de Jengs. En op het strand bij Beats Club 10, bij de Rotonde. En daar gaat u allemaal heen. en Zet uw beste beentje voor, lach, zing, maak plezier. En dan zien we elkaar straks weer terug. En ik wens u dus veel plezier vandaag... En ik introduceer u nu bij de mevrouw die ons gaat helpen met het samen zingen en het allemaal voor ons gaat regelen. Ze staat daar al in het midden. En ik was even haar naam kwijt. Ja, ik was haar naam kwijt en dat is mevrouw Ingrid Prins. Dus zeg het voort, zeg het voort. Ja, mooi hè? Mooi hè? De opening van het Chanticore Festival hier in Zalvoort. En tot zover ook uur 1 van Zalvoort op zondag. Zometeen zijn Albert-Jan en ik er nog twee uur lang... met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zalvoort en de regio. En ze dadelijk in het volgende uur rodo ook van de race reporter Willem van deze wie de DTM-race in Zalvoort heeft gewonnen. Reden genoeg om te blijven luisteren en Maaita is de laatste.